Dat is jaar te staan. En er uh, zijn een kleurig uh, succesvieskunde heen. Een kopje, uh, een bord of wat dan ook. En dat kan dan daar georganiseerd uh, worden uh, in deze business. Dus kom naar de business. Ja, en is dan ook wel de opening van de Stroomstrategie. Zoals we daar wij bij de Stroomstrategie. We de haven van welkig. Om de 22e uur tot En dan wordt het we beginnen natuurlijk met de regio bijvoorbeeld van tot dat is vanuit de tuin en de ja dat is echt een een soort voorzitter. Dat het het het het het het het een het het het het het het het het het het dat het de het het het het het het het het het het het over het het en het wordt het het het het het het een het het het The band was an over-processed controller with an underground orchestra due to the anti-triplets in the music